8 uur na net wel met het nos journaal Formateur Rutte heeft nu met alle kandidaat bewinslieden gepraat. Hij ontving gisteren en vandaag iedereen die minister of staatssecretaris wordt in het kabinet Rutte 2. De VVD krijgt zeven ministers en drie staatssecretarissen. De PVDA zes ministers en vier staatssecretarissen. Morgen is er nog een congres van de PvdA... waarin de partij het regeerakkoord kan goed of afkeuren. De algemene verwachting is dat de PvdA-leden instemmen met het akkoord. Mogelijk is dan ook morgen al het constituerend beraad. Dat is de oprichtingsvergadering van het kabinet. En waarschijnlijk is de beediging door koningin Beatrix maandag. Het nieuwe kabinet zou dan donderdag... de regeringsverklaring uitspreken in de Tweede Kamer.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 In Polen is een vrouw van 41 gearresteerd... voor het doden van zeker vijf van haar kinderen vlak na de geboorte. De vrouw kreeg tussen 1998 en 2012 acht baby's, van wie er maar twee in leven bleven. De lichamen van vier van de baby's zijn gevonden in en om haar boerderij in een dorp in het zuidoosten van Polen. En gezocht wordt naar nog meer omgebrachte kinderen. Een maatschappelijk werker trok deze zomer aan de bel toen de vrouw zwanger leek, maar er vervolgens geen baby kwam. De vrouw woonde samen met haar vriend en twee kinderen van zeven en tien jaar. En uit een eerder huwelijk heeft ze nog twee volwassen kinderen.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 Twee dingen, zei je dat nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Ah, dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Een hele goede avond en welkom bij Twee Dingen. Ik ga een kaars afsteken voor uh, Seb David. Wie is dat? Uh, het is een uh, baby, hij is net geboren. En uh, hij heeft een uh, hartkwaal. Hij is net geopereerd. En hij uh, gaat een beetje tussen leven en dood. En ze maken vanavond zijn borstkast dicht. En ik hoop gewoon heel erg dat hij het gaat halen. Dus ik wil voor hem een kaarsje steken. Hij is vernoemd naar David. Een uh, vriend die is overleden. Dus ik wil een kaarsje opsteken om David te gedenken. Zodat Seb gaat leven. Wauw. Ja, wauw. Een uh, aangrijpend uh, verhaal opgetekend op de begraafplaats Westerveld in Driehuis. Daar zitten we nu live. Uh, want er is vandaag iets heel bijzonders aan de hand op deze begraafplaats. Het is vandaag allerzielen. misschien heeft u dat uh, gehoord... en waarop naar katholiek gebruik de doden worden herdacht. En dat doen ze hier op een heel bijzondere manier. Ik ben nu uh, in een gebouwtje op die begraafplaats... maar heb daar net rondgelopen, zag uh, honderden, uh, misschien wel duizenden kaarsjes. Ik zag, denk ik, ook zeker wel uh, uh, duizenden mensen... die hier heel ingetogen over de paden liepen... en uh, met kaarsjes in hun hand en die kaarsjes ergens neerzetten bij een monument... of waar dan ook, allemaal voor hun doden. We gaan daarover praten in twee dingen. Eh, onder meer met Leo Feijen. Goedenavond, Leo. Goedenavond. Ik zeg Leo, want we kennen elkaar. Eh, historicus, maar we kennen je vooral als presentator... Eh, en hoofd van Omroep RKK. Eh, ja, ik probeer het een beetje te omschrijven. Kun jij er nog iets aan toevoegen? Want het is ook jouw vak, hè? Het is, ja, het is ook mijn vak. En ik heb uh, toch eigenlijk met... Uh... Uh, verbazing en ingetogenheid gekeken, verwondering ook. Ik was ook verrast door wat ik zag. Zoveel mensen die in stilte hun weg gaan. In het donker, met uh, kleine vlakkerende kaarsjes. En die dat allemaal doen omdat ze dicht bij de dierbaar willen zijn... die er niet meer zijn in ons midden. En die toch zo dicht mogelijk bij ons gehouden worden. Ja, en wat maakt dan de meeste indruk op jou als je daar zo loopt? Nou, ik vond het allerindrukwekkendst dat er gezongen werd door een groep... en dat mensen daar in stilte omheen stonden... en dat bijna die stemmen opstegen naar de hemel. En dat het wel leek alsof uh, hemel en aarde even bij elkaar kwamen. Alsof doden en levenden voor even weer één gemeenschap zijn. En dat is wat er gebeurt. Het is eigenlijk misschien wel zo dat de hemel even terugkomt op aarde. En dat uh, de mensen hier verbonden zijn met... Uh, hun dierbaren. En dat zag je in de televisieuitzending... die tegelijkertijd geregistreerd werd. Van de Caro hè? Is net afgelopen, hè? Tussen zeven en acht opraad op Nederland 1. Ja, maar dat zie je ook als mensen... vanuit die stemmen die daar klonken... gewoon stil een paardje ingingen. Helemaal in het donker. En aan het eind van het paadje zag je een flakkerend kaarsje. En daar stond één iemand, een silhouet... bij zijn of haar doden. Ja, dat is zo wonderlijk. En dan...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 Zevenmaal over de zeeën te gaan. Zevenmaal om met z'n tweeën te staan. Prachtig uh, gedicht. Ja, en dan is er ook nog iets als, als voetbal. Hè? Want, uh, ook een heel aardse bezigheid. Uh, Daar gaan we het toch even over hebben. Want Richard van der Maden kijkt naar de Eredivisie Wedstrijd Rode JC-Ado Den Haag. Ja, die wedstrijd wordt gespeeld in Kerkrade in Zuid-Limburg. Dus de nummer 14, Roda JC, tegen de nummer 8, Ado Den Haag. Het gaat nog niet zo goed dit seizoen met Roda JC. Een beetje een moeizame start. De laatste weken wel ietsje beter. Maar 14e, dat vinden ze in Zuid-Limburg niet echt leuk. Want vorig seizoen eindigde Roda bijvoorbeeld als 10e. En het jaar daarvoor zelfs als 6e. Veel blessures ook bij de ploeg van trainer Brood. Aan de andere kant is dat wat minder. Bij Ado Den Haag Daar ontbreekt alleen de keeper Coutinho... Van tegen een blessure, Swinkels is wederom zijn vervanger. En Ado doet het dus niet onaardig op die achtste plaats. Deze week wel uitgeschakeld in de strijd om de beker. Verloor van FC Groningen. En wat ook wel aardig is om nog eventjes te melden, is dat bij Ado Den Haag vanavond... Dion Maloon speelt voor hem voor de eerste keer bij Ado Den Haag een basisplaats in een competitieduel. We zijn bezig bijna zeven minuten in een koud Zuid-Limburg. En het staat hier nog 0 tegen 0. En wij praten verder op de begraafplaats Westerveld in Driehuis. Een van de oudste particuliere begraafplaatsen van Nederland. Het oudste crematorium is hier te vinden, 125 jaar oud. Het is prachtig, want het is allemaal onder architectuur. Dus je weet eigenlijk niet wat je ziet. Ik was hier nog nooit geweest. En daar lopen dus op dit moment honderden, zei het niet, duizenden mensen... die een ode willen geven aan de doden. En dat ziet er prachtig uit, dat hoorden we net van Leo Feijen. En ik ga nog even de andere gasten aan u voorstellen. Anika Bergraad zit hier. Goedenavond. Goedenavond. En Ralf Wanten, ook goedenavond. Goedenavond. Jullie komen uit het uh, verre Zuid hier helemaal naartoe. En dat allemaal voor Glen van Haan. Wie is Glen van Haan? Of wie was Glen van Haan, hè, moet ik zeggen? Ja, Glen van Haan was uh, ja, een goede vriend. goede uh, eigen een hele lieve jongen. Uh, ja, je kon, je kon gewoon met ja, een, een hele levendige jongen ook. Goed, goed met hem praten. Je, uh, ja, ook heel intelligent. En... Uh, ja, gewoon een, een, echte, een echte kameraad. Ja, en, en Glen van Haan is dood. Ja. Hij Wat? is vier maanden geleden overleden door zinloos geweld. En van, op de, ene, van de een op de andere dag bij gewoon ja, hem kwijt. En ja, daarom zijn we hier. We willen hem herdenken en hem als persoon ja, in, in mooie herinneringen plaatsen. Ja, dat, dat doen we hier dus vanavond. Dat is ook net gedaan in die Karo-uitzending. Uh, want uh, Annika, uh, hoe belangrijk is dat om hem hier te bedenken vanavond? Ja, het is heel belangrijk gewoon ook om uh, Nederland ervan bewust te maken... dat zinloos geweld echt niet kan. En ja. ja wat is er precies gebeurd met Glenn? Uh, Glenn is um, jou, op een um, stapavond um, geslagen door een jongen. Heel, ja, zomaar eigenlijk. Um, uit het niets. Er was geen ruzie aan vooraf gegaan. Nou, ja, dat is een lang verhaal. Wat begint um, op het voetbalveld een aantal maanden geleden... is een keer een ruzietje geweest. Die heeft Glenn proberen te sussen. En ja, een van die jongens die zei toen... ja, wacht maar, um, met uitgaan. En, um, nou goed, een paar maanden later...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 Ja, de verbinding was even verbroken. Dus daarom uh, bent u even weggevallen, uh, luisteraar, zal ik maar zeggen. Ik, ik probeer het verhaal weer op te pakken met de vrienden van, uh, van Glenn van Haan... die uh, door een noodlottige klap, hè, zinloos geweld... vier maanden geleden om het leven uh, is gekomen. Uh, jullie zijn hier vanavond naartoe gekomen naar die begraafplaats... omdat het allerzielen is en omdat we de doden eren. Uh, want is dat, is dat belangrijk ook voor jou, Annika, om dat te doen? Om, om vanavond hier juist... Glenn, uh, een gezicht te geven voor heel veel mensen. Mm -hmm. Ja, voor mij is het uh, gewoon belangrijk dat uh, Nederland weet dat het niet verder kan. Dat, ja, dat Glenn, uh, ja, het had niet moeten gebeuren en hij moet echt de laatste zijn. En want ja, zinloos geweld, het, ja, het slaat nergens op, het hoeft niet. En ja, het voelde ook goed om ja, het verdriet met anderen te delen. Ja, want hoe, hoe ervaarde jij het net hier op die begraafplaats? Want jij hebt ook over die uh, heuvels, hè? het is een mm -hmm. beetje duinachtig gebied hier, over die heuvels gelopen. Met al die kaarsen, met al die mensen die eigenlijk allemaal aan een dode denken. Aan andere mensen dan aan Klen. Maar wat betekende dat voor jou toen jij daar liep? Het geeft een soort rust. Ja? Ja. Het is een, uh, ja, een begraafplaats, sowieso een hele mooie begraafplaats. En ja... Het, het is zo speciaal, ja. Je, ma je maakt het niet elke dag mee. En ja het, geeft, ja, het roept gewoon een bepaald gevoel van rust bij mij op. Ik weet niet hoe dat bij de anderen is. Maar... Ja, en heb je dan ook het idee dat je op, op zo'n moment ook dichter bij Glen bent? Nou, niet per se om hier te zijn. Ik heb altijd wel het gevoel dat Glen nog bij me is. Het is niet per se dat ik dan daarvoor hier naartoe moet komen of zo. Nee, want hoe, hoe ervaarde jij dat uh, net, Ralf? Dat je hier zo loopt en, en wat er allemaal aan de hand is op die beraafplaats? Ja, ik vond dat rust wel mooi, dat mooi omschreven. Het is inderdaad een ja, manier om er toch even bij, bij stil te staan. Om, om gewoon nog even ja, echt gewoon uit te uit drukken van, van, van de normale samenleving... even gewoon te denken, ja, dit is Glen, dit was Glen, uh, dit is... Gewoon hoe ik hem wil herinneren. Dit zijn de beelden nog die ik van hem heb. Ja, die, die koester je en die wil je. Ja. Het is goed om, om daar op sommige plaatsen en momenten bij stil te staan. Dus daar ben ik wel dankbaar voor dat nu vanavond juist uh, ja, zo mooi heeft plaatsgevonden. En wat zou Glenn ervan hebben gedacht? Ja, Glen was altijd ook in voor, voor ja, heel veel humor en een, en een grap. Dus ik denk ook, ja, bijvoorbeeld nu met dat onweer, het, het, het onweer dat de bliksemin sloeg, dat zou die schitterend hebben gevonden. Ja, wat er maar... gebeurde dat heb ik even niet meegekregen? Wanneer was dat dan? Oh, zojuist was er uh, ook een stukje bliksem in geslagen. Dat was toen de bliksem in sloeg. Oh, to, to, to. en, to, en toen viel de verbinding weg. Ah. En uh, uh, dat was alsof inderdaad hemel en aarde even bij elkaar kwamen. Zo zou dat je het kunnen ja. zien. En, ja. en dat heb ik dan weer met die koptelefoon helemaal niet doorgehaald. <laughs> dat was een enorme klap. Nou, wat gek dat ik dat niet heb gehoord. Nou goed, ik zat zo in het verhaal van uh, Annika en Ralf... dat ik uh, daar helemaal ingezogen werd en dat even niet door had. Goed, het is inmiddels uh, kwart over acht. Een speciale uitzending vanaf een begraafplaats. Uh, het is vandaag Allerzielen. Uh, u luistert naar twee dingen. We zijn hier neergestreken omdat uh, op Allerzielen... Uh, naar katholiek gebruik de doden worden herdacht. Uh, en er zijn hier heel veel mensen. En we gaan even luisteren, want Sharon van Um die sprak met een aantal mensen. Nou, mijn schoondochter, de moeder, is vier maanden geleden overleden. Dus we gaan haar dus ook herdenken. Het verdeelt, je, je verdriet uh, probeert te beperken. Want het, het heeft een enorme impact, impact als je je dochter op jonge leeftijd verliest. En dat blijft maar doorsluimen. Uh, door, door en als je dan avonden zoals deze hebt, dan, uh, dan kan je toch een stukje verdriet uh, uh, kwijt. Denk ik, want uh, je ziet zelf hoe druk het hier is. Ja, het is, het is net zoiets als een, uh, als een fakkel, een vlammetje wat eeuwig blijft branden. En uh, ja, de herinnering aan mijn vader blijft natuurlijk ook altijd eeuwig bij me. Dus heel, het symboliseert voor mij gewoon dat gevoel. Het is prettig om even uh, met elkaar stil te staan bij het moment. Uh, want je wordt in het dagelijks leven heel erg geleefd en het verdriet is er altijd. Alleen het is uh, prettig om dat met uh, elkaar even te delen. En op ja, het is toch een, spe, een speciale sfeer hier. En uh, ja, dat er dus heel veel lotgenoten zijn. En ook dat, uh, ik moet zeggen, dat uh, verzacht niet zozeer de pijn. Alleen ja, je weet wel, uh, uh, dit hoort, het verdriet hoort ook welig bij het leven. En dat zie je hier heel duidelijk. Ja, dat was dus een, een kleine impressie vanaf die begraafplaats. Leo Feijen, presentator van RKK, en hoofd van, van deze omroep... Is dat het inderdaad wat deze mevrouw zegt? Is dit een goede omschrijving daarvan? Uh, de beste omschrijving is om uh, te delen uh, uh, uh, datgene wat de mens in de grootste eenzaamheid uh, beleeft. Want afscheid nemen van je dierbaren, dat is een uh, eenzaam proces en daar bestaat geen uh, receptenboek voor. Dat kan alleen maar degene doen die dat overkomt. En dat is een buitengewoon eenzaam proces... En daarom is het goed dat er rituelen zijn. Omdat je in de rituelen kunt schuilen. En in die rituelen kunnen mensen ook samenkomen. En we leven bovendien in een, in een tijd waarin mensen dat niet meer in een kerk beleven waarin mensen dat ook niet meer uh, uh, of steeds minder in de vereniging beleven. Dus ze zoeken naar momenten voor even dat ze samen zijn. En dat is precies de gedachte van de KRO geweest... om mensen voor even samen te brengen. En daarom brengen we sinds 2007 dit programma. En daarom sluiten we nu aan bij dit evenement hier uh, in Driehuis... op uh, begraafplaats en crematorium Westerveld. Het feit dat hier een paar duizend mensen op een koude avond bij elkaar zijn... terwijl het elk moment kan hozen... Terwijl de bliksem kan toeslaan. Uh, geen mens zou zomaar op een novemberavond naar buiten gaan. En hier komen ze samen. Er is maar één reden voor. Ze hoeven hier niets te zeggen. Want woorden schieten tekort. Woorden schieten altijd tekort. Als het gaat om rouw. Woorden zijn niets anders dan pogingen... die neerkomen op het blazen tegen bevroren ramen. Mm. En heel af en toe is er een dageraad. En die dageraad die is er wat eerder als je ritueel hebt als een kaarsje. Maar goed, maar dit is sinds 2007. Ik begrijp dat er in meerdere, uh, plekken, uh, op meerdere plekken in Nederland... nu uh, dit soort uh, herdenkingen zijn. Ik bedoel, wat, wat is de verklaring volgens jou... dat hier nu meer belangstelling voor is? Omdat mensen niet in hun eentje uh, die rouw kunnen opknappen omdat maar dat is toch altijd al zo geweest? Ja, maar vroeger konden ze naar een kerk toe gaan. Vroeger, hoorden ze vaak, vroeg, vroeger waren de relaties van families ook hechter. Dat is in het oosten van het land nog steeds zo. Daar, is, eh, daar kun je nog steeds bij de avondwaken van een dode... komt het hele dorp samen. En dat is op de meeste plekken in Nederland niet meer het geval. En misschien nog een beetje in het zuiden, een beetje in het oosten... en voor de rest moeten mensen het echt alleen opknappen. En dan is het zo belangrijk dat mensen gaan staan eh, met elkaar om die doden en dat ze voelen dat ze gedragen worden. En dat ze gebruik maken van voorgegeven rituelen... waarbij je eigenlijk niets meer hoeft te zeggen. Dus het zingen wat je hier hoort, uh, uh, de prachtige liederen die klonken... het kaarsje dat brandt en eigenlijk het bijna vasthouden van elkaar... om die doden te te kunnen verbinden. Ja, wat, wat, je noemt het zuiden. We zitten hier met twee mensen aan tafel die uit het zuiden komen. Uh, Annika Bergraat en Rolf Wanten. Is het in het zuiden inderdaad anders? Gaan mensen daar nog meer om je heen staan dan bijvoorbeeld in de Randstad? Ja, vergelijken met de Randstad heb ik niet echt. Maar het is, um, ja, met een avondwaker. Maar ja, als ik ook gewoon kijk naar de begrafenis van Glen zelf. Het was echt gewoon, tot dan buiten de kerk was gewoon vol. Dus dat was natuurlijk ook een heel ja, aangrijpend uh, geval... Maar ook gewoon bij, bij gewoon familie die inderdaad in het dorp wonen. Die kerk zit dan op dat moment vol. En ja, hoe dat in de rand zat is dat, uh, Nee. nee. Maar de, maar de band is misschien nog anders in, in, in kleinere gemeenten. Ik denk dat uh, de band in, uh, in het zuiden en in het oosten uh, nog wat anders is. Dat daar de uh, kleine gemeenschap nog een grotere rol speelt. En dat in de meer stedelijke samenleving het uh, wat dat betreft veel moeilijker is. En we zitten hier wel in een stedelijke samenleving. En uh, al die mensen komen hier en die voelen zich met elkaar verbonden. En, uh, en dat is ook het mooie van uh, rituelen die uit de christelijke traditie komen. Omdat die gezocht hebben naar een verbinding tussen dat wat je niet meer kunt zien, namelijk tussen hemel en aarde. En een verbinding tussen datgene wat je niet meer kunt aanraken, namelijk de doden. Maar, maar zijn hier alleen maar mensen die gelovig zijn, denk jij? Ik denk dat hier mensen, en, en dat, is, dat, is het, dat is het mooie, die rituelen zijn er voor iedereen. De rituelen die worden meer en meer overgenomen door mensen die ook niet gelovig zijn. En daarom zie je ook steeds meer nieuwe vormen uh, van alle zielenrituelen. Omdat ze uiteindelijk tegemoet komen aan het diepste verlangen van ons allemaal. En daarom las ik ook aan het begin van deze uitzending dat gedicht voor. Namelijk dat wij die ander zouden willen aanraken. Mm. Dat we die naam willen blijven noemen. Dat die in ons midden moet blijven. Dat die niet vergeten mag worden. En daar hebben we rituelen voor. En het dondert weer buiten. Daar hebben we rituelen voor, zodat we met elkaar verbonden zijn. En zodat ze inderdaad verder leven. Want dat vond ik het mooie aan jouw verhaal. Dat je zegt, hij is eigenlijk nog bij me. Annika? Ja, zo voel ik dat. Ja. Heb je dat vanaf het begin af aan zo gevoeld? Want het is nog maar vier maanden geleden. Het is heel kort mm -hmm. dat hij uh, overleed, hè? jouw vriend Klein van Haan. Mm -hmm. Ja, het is niet zo dat ik um, dat ik echt... Voel, zeg, letterlijk voel dat hij bij me is, maar het is ook een soort, je wil het geloven. En af en toe denk je dat je hem nog even snel ruikt en tenminste dat heb ik, ik ben totaal niet, ja, ik ben heel nuchter daarin eigenlijk. Maar sinds Glen dood is, heb ik wel, ja, ben ik wel gaan geloven dat er, ik weet niet wat dat precies is, maar dat er iets is tussen hemel en aarde, dat is me wel duidelijk geworden. Ja, waar is je dat duidelijk geworden dan? er zijn zoveel tekenen geweest ja het is gewoon het kan geen toeval meer zijn ja noem eens iets dan je zegt het ruiken noemde je net is dat zo'n voorbeeld dat je opeens denkt ik ruik hem ik ja nee um, even denken een uh, voorbeeld ja ik wil niet dat mensen mij voor gek gaan verklaren Ja, maar dat, dat is wel opmerkelijk wat jij nu zegt hè? voor gek verklaren uh, heel veel mensen die hun naasten vliezen, krijgen tekens. Mm. En, en, en er wordt bijna letterlijk tot je gesproken. En daar durven we niet hardop over te praten. Bang als we zijn gek te worden versleten. Dat kan niet waar zijn. Ik denk dat er meer is dan wij kunnen zien. En dat er meer is dan, uh, dan, dan wij kunnen uh, tasten en ervaren. En, uh, en een, van de dingen, een van de dingen is dat... Laatst uh, lag ik te slapen. Ik werd wakker. En ik had het echt idee, mijn vader is nu al vijf jaar dood. Ik hoorde zijn stem. Hij stond voor de deur. Hij was er niet. Maar ik hoorde hem echt. En op zo'n moment heb ik werkelijk het gevoel dat hij tot mij spreekt. En dat hij er is. En, uh, en uh, waarom zou dat niet bij andere mensen ook zo kunnen? En daar word je je pas van bewust als je dierbare er niet meer is. Ja, ik heb dat ook bij mijn opa gehad. Niet alleen bij Glen. Maar ja, ik heb dat toen heel sterk gehad. Toen was ik nog klein, toen was ik nog heel jong... En um, ja, ik rook mijn opa gewoon, uh, de geur van hem. Ik rook hem gewoon, misschien ben ik, hoe noem je dat, uh, spiritueel. dat je, spiritueel. Nee, dat zal ik niet zijn, maar ja, ik weet het niet. Er is nee. gewoon iets. Maar. En, en, en zoals vanavond, dan denk je natuurlijk vooral aan Glen, want die herdenken we hier. Maar, maar heb je ook een kaarsje voor je opa ge gebrand? Of, of werkt het niet zo? Um, nou, mijn opa is eigenlijk um, gestolven toen ik... Misschien acht jaar was. En um, hij was manisch depressief. Dus ik heb niet echt heel veel contact met hem gehad. Dus ik had ook niet echt een ja, sterke band met hem. Um, dus ik heb... Ja, toen was ik nog te jong en ik begreep dat allemaal niet. Dus nee, mijn opa... nooit. Nee, dat, weet dat ik is niet nooit. degene waar je nu gelijk aan, aan denkt als je nee. hier loopt. Want Leo Fij, je noemt je vader, maar voor wie heb jij nou kaarsjes gebrand hier? Voor mijn, voor mijn vader en voor mijn moeder. Mijn moeder is zeven jaar geleden overleden, mijn vader vijf jaar geleden... en ik mis ze eigenlijk alleen maar meer. En uh, niet op momenten dat je je daartegen wapent. Want dan houd je er rekening mee met kerstmis. Nou, met kerstmis, dan houd je er rekening mee. Dan weet je dat je misschien wat zwakker bent. Dat je er ontvankelijk voor bent. Dus dan wapen je je daartegen. Op zijn verjaardag, op mijn moeders verjaardag. straks op een sterfdag op 20 november. Maar op momenten dat je echt open ligt. En dat je kwetsbaar bent. Toen mijn kleinzoon werd geboren. Toen had ik het wel uit willen schreven naar hem. En dan mis je hem zo ongelofelijk. Dat... Ik had het hem toen zo gegund dat hij had gezien dat ik grootvader uh, uh, was geworden. En dat ik nu een prachtige kleinsanerik die Fedde heet. En dat een prachtig mannetje is en die morgen gedoopt wordt. En dat is ook het mooie. Die rituelen zorgen er ook voor dat de dood niet het laatste woord heeft. Want dat dreigen we bijna te vergeten. Ook al is het nog zo pijnlijk, ook al uh, komt hij niet letterlijk terug... maar doordat we dit soort rituelen hebben, zeggen we ook hardop tegen elkaar... De dode zal blijven leven. Hij zal blijven leven. En als je niet in God gelooft, dan in ieder geval in ons eigen hart en in onze eigen gemeenschap en in de voetbalclub, zoals bij jullie, dat hij altijd voort zal blijven leven en dat hij daardoor tot de gemeenschap van de levenden behoort ja. en niet tot de gemeenschap van de doden. Ja, voelen jullie dat ook zo? Ja, ja zeker. En um, ja, natuurlijk ook dat het, het hoeft niet pasti. Inderdaad, het, het, het woord van. Ja, van die rituelen, ik, ik snap wat, wat daarin bedoeld wordt. En ook het, het spirituele wat Annika net zei. Je blijft gewoon contacten zoeken ook. En in dingen die je alle dag meemaakt, ga je ook bepaalde verbanden leggen. En heel vaak wordt dat tegenwoordig als, als gek verklaard, inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld over Verklem dan. Uh, op zijn verjaardag, 23 dagen, ja. 23 jaar oud. En ja, op 23 juni stierf hij dan. mij stuurde toen ook in een e-mailtje een e met gewoon een, een grap van... ja het komt komende is het mijn laatste verjaardag zijn. En als je daar dan weer op terug gaat denken, dat zijn ja, zo'n aparte dingen, eh, precies op dat moment. En ook van tevoren dat hij met zijn ouders had gezegd, van nou, mocht ik komen te overlijden, dan wil ik bijvoorbeeld deze kleurkist, ik wil dit, dit en dit. Dat had hij al gezegd? Dat had hij gezegd, ja. Wanneer dan? Vlak voor zijn overlijden? Nee, dat is uh, ja, de, de precieze datum. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar hij heeft het wel eens besproken? Hij had het er wel eens vaker over, alsof hij het aanvoelde, zeg maar. En, uh, dat neemt natuurlijk niet weg de manier waarop dat dat gewoon, ja, niet kan. Het is gewoon, on, ja, ongelooflijk, onmenselijk en gewoon zo iemand weg te nemen. Maar. Tot het zelf gevoeld werd. Dat, dat idee kreeg ik daaruit. Ja. Ik dacht wel toen ik hier vanavond rondliep. Hè, want het ziet er ook een beetje. Ja, nou ja, het is een beetje alsof je in een film loopt. Hè, een beetje spooky. Want je ziet. Er staan heel veel lampen ook van, van de Karo op. Al die graven. En, en dan al die kaarsjes en al die mensen. En dan is er nog een gedenkboom waar allemaal foto's aan hangen van overledenen. Het had ook iets, iets, iets vreemds. En ik dacht, ja, willen die doden dit eigenlijk wel? Willen die doden dit eigenlijk wel? Ik denk dat die doden niets liever willen dan dat ze uh, voort blijven leven bij de mensen... De vraag werd ook gesteld aan jullie. Dat ze voort willen blijven leven bij de mensen uh, met wie ze altijd uh, verkeerd hebben. Uh, uh, waarom zouden de doden dit niet willen? Ik denk dat de doden uh, misschien wel het fantastisch vinden om ons kracht te geven. Om ons uh, energie te geven. Om, uh, om ons nieuwe moed te geven. Ik ben er ook van overtuigd dat ze dat af en toe ook doen. Als je eens in de put zit of als je... En wat ik wel mooi vond in het verhaal van jou, uh, Ralf, ja. uh, uh, dat uh, in Volendam de ouders die daar een kind verloren bij de nieuwjaarsbrand, die uh, verschillende ouders hebben in de weken daarvoor ineens in hun droom een kist in de kamer zien staan. Of die stonden naar buiten te kijken en die zagen een brand voor zich. Het is echt gebeurd. Dus... Soms lijkt het wel alsof er van tevoren al tekens worden gegeven... zoals dat ook achteraf gebeurt. En ik ben helemaal niet zo zweverig. Want ik ben een vrij nuchtere persoon. En toch, mensen, jij vertelt het, ik heb het in Volendam gehoord... en jij zegt nu ook, Annika, dat je nog steeds eigenlijk hem in je voelt. En dat je nog steeds tekens krijgt. Nou, dat zegt iets over onze verbondenheid. En dat proberen we op een dag als vandaag, op een avond als vandaag... handen en voeten te geven. Dat is het eigenlijk. En uh, ik weet niet, is het afgelopen nu inmiddels? Want wij zitten dus inderdaad binnen nu. Maar op die begraafplaats, is het nu nog bezig? Of Volgens uh? mij kunnen mensen daar nu nog gewoon rondlopen. En uh, er zijn er een paar duizend geweest. En ik, het is ook de bedoeling dat ze morgen net zo goed terug kunnen komen... en daar nog steeds een kaarsje kunnen branden... en stil kunnen staan bij hun dierbaren. Op de begraafplaats Westerveld in Driehuis. Daar zitten we dus op dit moment. Goed, mag ik jullie allen danken voor het meepraten. Leo Feijen van RKK, uh, Annika Bergraad en Ralf Wan die hier kwamen praten over Glenn van Haan... die vier maanden geleden helaas omkwam door zinloos geweld. Heel erg goed dat jullie dit verhaal kwamen vertellen. En op Radio 1 gaat het zometeen verder. En uh, het is vrijdag. Een bijzondere avond bij BNN. Willemijn Veenhoven, wat gaan jullie doen? Jazeker. Uh, het wordt weer een mooie avond met uh, veel gezelligheid, veel scherpe meningen. Onder andere van Boris van der Ham... Want die geeft even een inkijkje in hoe het er nu aan toe gaat bij de VVD. En wie er boos is op wie. En dat dat allemaal niet zo heel gezellig is op het moment. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. is nou net wel. Radio 1 Het NOS-journaal. De koopkracht van grote groepen Nederlanders gaat er de komende jaren nog veel meer op achteruit dan gedacht. Sommigen leveren wel 30 in, meldt RTL Nieuws, dat het door experts heeft laten doorrekenen. De koopkrachtdaling is het effect van alle maatregelen van beide kabinetten Rutte. Mensen met een uitkering gaan het hardst achteruit tot wel 30 Gepensioneerden gaan er tot 25 op achteruit. En ook onder alleenverdieners komen grote dalingen voor, meldt RTL. Formateur Rutte heeft nu met alle kandidaatbewindslieden gesproken. Hij ontving gisteren en vandaag iedereen die minister of staatssecretaris wordt in het kabinet Rutte 2. De beediging door koningin Beatrix is waarschijnlijk maandag. In New York hebben aandelencertificaten ter waarde van biljoenen dollars zo goed als zeker waterschade opgelopen door de storm Sandy. De certificaten liggen in een kluis van een opslagbedrijf dat onder water kwam te staan. Het bedrijf in Manhattan, dat onder meer documenten opslaat voor Wall Street, beheert waardepapieren ter waarde van zo'n 36 biljoen dollar. De omvang van de schade kan pas worden vastgesteld als het gebouw weer stroom heeft en het water uit de kelder is weggepompt. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 BNN Today Willemijn Veenhoven Het is vrijdag 2 november 2 minuten over half negen Een hele goedenavond In een week maak je heel wat mee We bespreken het in BNN Today Wat was het wat in Den Haag? Met welke kwesties zaten wij in onze maag? Wat is er aan de hand of straat? Wij bespreken waar het nu echt om gaat, om gaat. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. En nou, Het is goed om te zien dat zeker drie van de vijf mensen hier al behoorlijk uit een dakje gaan. Waaronder Dionne. Iedere vrijdag sluiten we hier namelijk in BNN Today de nieuwsweek af. En dat doen we altijd met bijzondere gasten, goede onderwerpen en hele fijne muziek. Nou, Het was uh, geen makkelijke week voor Mark Rutte, terwijl het natuurlijk zo lekker begon met zijn vriendje Diederik Samson. Straks bespreken we uitgebreid de onrust binnen de VVD rond de zorgplannen. En nog iemand uh, die het niet bepaald makkelijk had deze week, advocaat Bram Moskowitz. Hij mag zijn beroep als advocaat voor de rest van zijn leven niet meer uitoefenen. En zometeen uh, gaan we het daar ook uitgebreid over hebben. En onze Joris Kreugel die geeft een rondje in Waalre. Het uh, Openbaar Ministerie zou namelijk weten wie de daders daar zijn van de aanslag op het stadhuis afgelopen zomer. Nou, dus niet alleen, uh, goed, er is dus geen genoeg bewijs om ze te pakken. Dat hebben bronnen binnen het OM tegen de NOS gezegd. Ik vind het vreemd nu met deze lek-informatie naar de NOS komen. Terwijl ze dus zeggen dat ze niet genoeg bewijs hebben om de mensen aan te houden. Nou ja, er worden wel meer mensen aangehouden, waar ze niet genoeg voldoende bewijs tegen hebben die dan na zoveel dagen weer vrijkomen. Dus. Ja, Erik Carton verwacht je dan ook naast mij, maar die is nog steeds op reis. Ja. Dus Luc speelt dus weer Erik. Ja, dat klopt. Ik heb de hele week in, met mijn hoofd bij de vochtig doekjes gezeten. In Zeeland. Daar heb ik gisteren ook al over gehad. Maar dat is een heel groot probleem in Zeeland. In het dorpje Walsoorde. Ja. Waar dus vochtige doekjes door de wc worden gespoeld. En dat, dat mag dus niet, jongens. Dat, jullie dat, nu al even, dat mag dus echt niet. Ja, een groot probleem daar. Maar ik heb het inmiddels losgelaten. Gisteren even over gehad. Ik heb het losgelaten. Ik heb wel iets anders. Wat me nu heel erg bezighoudt. En dat is een, een, een olifant. Je hebt namelijk in, in Korea een olifant. En die uh, spreekt Koreaans. En, en, dus hij zijn echt gewoon mensentaal. Luister maar even mee. Oh. Oh. Dat is de kant, hè? Ja. Oh. Oh. Ja. Ja. Ja. Oh. Oh. Hij doet het als een slurf doet hij in zijn mond. We hadden het laatst ook als zo'n orka. Ja, we hadden we laatst nee. een witte, witte, witte dolfijn en die, ja. kon, die kon ook een beetje praten. En deze spreekt dus Koreaans En hij kan ook echt woorden. Hij kan de woorden uh, hallo en nee en liggen en goed... En dat, dat klinkt dan heel erg leuk en sowieso knap... want hij kan beter Koreaans dan ik alleen. Uh, het is ook wel een beetje tragisch... omdat hij kan dus deze woorden zeggen... omdat hij dus zo lang alleen heeft gewoond... dat hij maar heeft geprobeerd Koreaans te praten... zodat hij in ieder geval kan communiceren met zijn vrienden... en zijn menselijke vrienden. Dat is toch wel treurig, hè? wat een verhaal Luke ja, weet je waar jij al zo niet mee bezig oh. gaan <laughs> <laughs> nou dat allemaal en je speelt dus en Luke vandaag dus je doet het nieuws maar je speelt ook Erik, ja. dus je doet ook de platen je hebt weer een hele mooie lijst meegenomen zeker genomen. heel mooi heel mooie liedjes zo meteen uh, hoor je allemaal wie dat zijn en wie mijn gasten zijn natuurlijk maar eerst de sport daarvoor, ik ben er blij mee. Ja ze weer In de Eredivisie is om 8 uur de wedstrijd begonnen tussen het nummer 14, Roda JC en ADO Den Haag. Dat verrassend op de achtste plaats staat in de competitie. In Kerkrade is Richard van der Maden. Richard, goedenavond. Zien we dat verschil een beetje terug op het veld? Nummer 14 tegen nummer 8. Nou, het is uh, Rode JC eigenlijk dat uh, tot nu toe wel de betere ploeg is hoor. 0-0 nog in Kerkrade. De beste kansen overigens, dat wel vandaar mijn uh, kleine twijfel toch. De beste kansen zijn wel voor ADO Den Haag geweest in het uh, eerste half uur met uh, Poulpon En zojuist een schot van Sherry dat uh, net naast de doel ging bij Courto, de Poolse keeper van Rode JC. Maar de wedstrijd moet eigenlijk nog een klein beetje loskomen hier in Kerkrade. Veel, uh... Mensen achter de bal met andere woorden. Het spel is een beetje gespeend uh, van weinig uh, durf en uh, verrassing. En dat valt wat dat betreft een klein beetje tegen. Vijf punten. Het verschil tussen ADO Den Haag dat inderdaad achtste staat. Roda J.C. op de veertiende plaats. Roda mist nogal wat spelers. Geen Tamata, geen Ramsey, geen Tsutsuwin, geen Delorge En bij ADO Den Haag is uh, Coutinho de keeper er niet bij vanwege een blessure. En Swinkels vervangt hem opnieuw in het doel. Niet al te veel gebeurt ook de afgelopen minuten nog in deze wedstrijd. We gaan richting... De rust 35 minuten exact gespeeld en het is nog in Kerkrade 0-0. Dankjewel Richard van der Made. Volgend weekend begint het schaatsseizoen met de NK afstanders. Sven Kramer raakt in de voorbereiding op het seizoen geblesseerd aan zijn rug. En hij weet nog niet of hij deel kan nemen aan het NK. Ik kan eigenlijk alles wel, maar ik, ik, kan, ik kan het gewoon nog niet heel erg lang. En ik kan het ook nog niet, ik kan ook nog niet uh, ja, op, op de snelheid rijden waarop ik wil. En, uh, ja, daar gaan we, daar, ik ben er keihard aan het werk en uh, ja, we gaan het zien. Tennisser Jean-Julien Royer heeft zich samen met zijn Pakistaanse dubbelpartner geplaatst voor de halve finales van ATP Masters in Parijs. Ze spelen de halve finale tegen het Kroatisch-Braziliaanse duo Silic en Melo. En de Franse tennisser Jofil Fritsonga en de Serviër Janko Tipsadevic hebben de laatste twee startbewijzen voor de ATP World Tour finals opgeëist. De afsluiting van het tennisseizoen begint volgende week in Londen. En dan nog Judo. Ben Sonnemans volgt volgend jaar de technisch directeur van de Judo Bond Corps van de en mijn visie zou zijn dat je hè, pakken wat je hebt en, en vasthouden wat je goed hebt, uh, hebt neergezet. Nou, dan, dan zul je daar uh, aanscherping of, of uh, verdieping in, je, in de kwaliteit van je programma's moeten brengen. Dat zei Ben Sonnemans. Een en stuk vrolijker dan de voorganger. <laughs> ja, dat was altijd zo'n zangerijnige man. Nee, nee, nee, nee dat, dat, was voor dat was voor ah, de buurne. Okay. Nee, geen zangerijn. Okay. Uh, straks meer langs de lijn vanaf 10 uur. Oké okay, dan, die ga ik? Ik mag ook blijven, hè? Misschien blijf ik wel even zitten. Trek ik een biertje open. Gezellig. <laughs> of niet. Of, of twee. Ook oh, goed. Nu. Ja. ja. Als jij eerst een stok hebt genomen, dan zou ik zeggen... Hij is binnen. We beginnen aan de gasten. Onze eerste gast kent de Haagse politiek op zijn duimpje. Bij hem moet je zijn voor alle vunzige, smerige rottels van het Binnenhof. Nou, hij was jarenlang... Nou. Jawel, jawel. Hij was jarenlang Kamerlid voor D66. En sinds kort is hij onze nieuwe politiek commentator, dames en heren. Boris van der Ham. Yes, goedenavond, Boris, fijn dat je er bent. Tweede keer al deze week. Ja. ja, we gaan straks natuurlijk alle serieuze Haagse ontwikkelingen duiden. Dat ga jij doen. Dat ga ik mooi doen. En dan, maar natuurlijk ook een beetje hoe het er achter de schermen aan toe gaat, want jij weet dat uiteraard. Heb je nog leuke roddels gehoord die je normaal niet zou kunnen vertellen als D66er, maar nu wel? Nee, niet roddels, maar wel... Kijk, dat zal ik straks ook wel vertellen. Kijk, met zo'n regerakkoord dat gaat er. Um, dat, dat, dat is een soort van overval van de onderhandelaars richting zo'n fractie. En daar krijg je heel veel frictie. Nou, dat is een leuke mm. woordspeling om mee te beginnen, toch? Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja, ja, ja, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ze worden niet allemaal gekend, overal in. alle fractieleden. Helemaal, niet zelfs. Helemaal, niet. Helemaal niet zelfs. En dan krijg, en dan je... krijg je dus uiteindelijk. Uh, nou ja, dan wordt het op de tafel gelegd. Iedereen wordt boos. En dan worden ook die fractieleden ja. boos. En dan gaan ze opeens vijf uur met elkaar vergaderen. Nou, als je vijf uur met elkaar aan het vergaderen bent... en je komt daarna eruit met van... nee hoor, we vinden het nog steeds hetzelfde als daarvoor. Ja. Dan is er wel heel veel gebeurd. De, van, vanmiddag, was het van de week, hoorden we van Michiel Breedveld. Er is één regel. En dat is als ze er voor de grote journaals niet uit zijn... dan is er echt wat aan de hand. Precies. En het was wel voor half acht, maar niet voor zessen. Dus dat, dan is er al wat aan de hand. Ja, Zo absoluut. Meteen, uitgebreid daarover. Maar eerst de tweede gast. Ja, het was haar week. Want onze tweede gast ken je misschien nog als nieuwslezeres bij de Amsterdamse zender AT5 en Goedemorgen Nederland. Maar nu is de hoofdredacteur van de kleurrijke lijst... En die werd deze week gelanceerd. Dames en heren, journaliste Raja Talgata. Hallo, goedenavond. Zie nou het ziet er goed uit, die lijst. Je hebt Dank hem, je wel. Je geeft wel. hem een net. Het is de uh, nee, lijst dus, met, met uh, veel mensen erin. Maar vooral, ik vind hem zo mooi uh, vormgegeven. Die Dat cover heb... is goed, hè? Ja, die is heel goed. Ja. Heel stylish, glamour. Vond ik ook. Le Lekker. Diversiteit en multiculti en kleurrijk is helemaal niet zo uh, unsexy. Het is uh, best sexy. Het is heel sexy. Ja. Jij staat er ook prominent sexy op. Dank je. Dat doe, doe je ook weer leuk. Ja. Was het leuk, de lancering? Was geweldig. geweldig. Ja? Het was echt... Uh, uh, los dat het de lancering is en van mij en waar ik naartoe heb gewerkt. Het was ontzettend druk. Heel veel mensen. Mensen moesten staan. Maar ik Leg, had, leg even, eerst nog even ja, uit wat is ook de lijst. Dat is wel handig om uit te leggen. Het, is, uh, het idee is drie jaar geleden geboren als antwoord op de lijst van Opzij. Toen moest ik uh, in 2009, toen was Agnes Jogerius de machtigste vrouw van Nederland... toen moest ik een column voordragen. Toen stond ik voor een zaal van 400, 500 machtige vrouwen. Toen dacht ik, hey, dit kan anders... Uh, Allemaal die blank? Ja, maar zonder te bagatelliseren, want die lijst van opzij is nog steeds heel belangrijk. Begrijp ik niet verkeerd. En die is ook nog steeds nodig, want er zijn nog heel, veel weinig, of, uh, heel weinig vrouwen aan de top. Uh, maar ik vind ook dat uh, de term macht en invloed, dat zijn twee verschillende termen. En ik kijk liever naar invloed dan naar de definitie macht. Want dan zou ik hetzelfde lijstje maken als die van opzij. En dat wil ik niet. Ik wil meer andere mensen een kans geven... die niet zo snel op die quote of op die opzijlijst staan. Ja, want, het, uh, want het, het, het, de misvatting is ook een beetje dat je gekleurd moet zijn... om Allemaal niet. Maar dat is absoluut niet Kleurrijk waar. Kleurrijk zit hem ook wel in, in, in je persoonlijkheid, in werk en karakter. En wat dat betreft zou, zouden er heel veel mensen op die lijst kunnen staan. En mensen zeggen ook dan, wat is je criteria? Of wat zijn je criteria? Ja. Uh, die zijn wat anders dan die opzijlijst. Anders zou ik dezelfde lijst maken. Dus we wat kijken zijn je criteria dan? Wel... Nou ja, we kijken wel naar uh, het werk wat je het afgelopen jaar of jaren hebt gedaan. Uh, ben je een voorbeeld voor uh, mensen? Ben je onderweg? En uh, uh, ben je al gearriveerd? En ben je een voorbeeld voor, uh, voor de rest? Dus, uh, en dat is heel erg interessant. Want je kijkt dan echt met je redactie naar mensen en naar het nieuws. Hè? Als programmamaker en journalist, ja. dan doe je dat. En je kijkt scherp naar de maatschappij. En met mijn biculturele achtergrond probeer ik wel met een andere frisse blik te kijken. Ik noem maar even een paar. Ik sla hem gewoon ergens uh -huh. over. Najib Amhali, want er staan ook mannen in. Nasrdin Char, ja. natuurlijk met zijn prachtige speech ja. op uh, het filmfestival vorig jaar. Duncan Stutterheim van ID&T, uh, binnen mijn verloop, staat erin. in. Stine Jensen, filosoof schrijft ze, nou ja, uh, uh, ongelooflijk veel. En het leuke is, uh, volgens mij is dat ook een beetje de bedoeling, dat programmamakers Absoluut. zoals Luc en ik dit ja. bij ons houden en Zeker. Daar af en toe eens even inkijken. Graag. Hier Luc. Ja, dankjewel. We gaan verder en ik zou zeggen, uh, Luc, it's up to you. Zet een Punt. Achter de week. Um, we gaan beginnen, geloof ik, hè? Met muziek? de eerste. Oh, muziek gaan we doen eerst. Oh, pardon. Oh ja, tuurlijk, je hebt gelijk. Want we gaan muziek doen. Um, nou, ik heb een plaatje meegenomen, en dat plaatje dat is uh, uh, van een jongen. En die heeft een wedstrijd geworden die werd uitgeschreven door Giel Belen, Dat was de beste singer-songwriter van Nederland. En die jongen heet Douwe Bob. Was echt fantastisch. Deed hij heel erg goed. En op een of andere manier is dat lied gewoon niet echt een hit geworden of zo. Tenminste, hij, hij, ja, hij is gewoon niet hoog in de hit hitparades terechtgekomen. En dat vind ik echt wel jammer. Dus ik dacht, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Als soort van nog een extra zetje in de goede richting. Zorg dat dit een hit wordt. Multicolored Angels van Douwe Bob. And red hands and blue hands Grasp at the shapes in his mind and Black birds and blue birds Are resting on his shoulders Waiting for their moment to fly Multicolored feathers Against the sky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 Plaat, Goeie plaat, toch? Ja, nee, het is echt fantastisch. En ja. ik, ik ben heel benieuwd naar zijn album. Het is een soort, soort, soort hele jonge Johnny Cash. Alleen dan uh, hopelijk voor hem zonder ja. de heel veel drank en drugs. Maar het is echt heel goed. Het is echt, uh, en hij heeft dit liedje, heeft hij dus geschreven voor de wedstrijd. Het gaat over zijn vader, uh, wat er gebeurt als hij overlijdt. En, uh, dus het is ook nog heel, als je naar de tekst luistert, is het ook nog een hele, echt een hele goede tekst. En dat heeft hij echt in een, ja, ik weet niet precies hoe lang hij erover heeft gedaan. Maar gewoon echt gewoon geschreven. Of nou schrijf daar een liedje over. Heeft hij gedaan. Prachtig. Prachtig. En ik weet niet of dat ook zo is bij Rode JC. Ado shirt van der Maden. Nou, nog niet echt hoor. Nee, het is 0-0. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Wel wat kansen aan beide kanten gezien in deze wedstrijd in Kerkrade. Maar echt hartverwarmend is het niet. Het is koud. Dat wel in Zuid-Limburg. En beide ploegen vallen mij eigenlijk een klein beetje tegen. De eerste 25 minuten waren wel voor Rode JC. Dat teleurstellend op de 14e plaats staat. Nu een gevaarlijke voorzet vanaf de rechterkant. Maar de bal wordt net op tijd nog weggekopt door Beugelsdijk. Ado Den Haag doet het tot nu toe wat beter, staat op de achtste plaats. Het verschil is vijf punten, maar dat was niet echt te zien in de eerste helft. ADO de beste kansen, Roda iets beter het veldspel. Maar nog niet echt dat je zegt van, uh, joepie, we kijken naar een heerlijke wedstrijd hier. 0-0 in Kerkraad. Het is nu rust en de beide ploegen gaan richting kleedkamers Richard, voor een warm bakje thee, denk ik. En hoeveel Jägermeister heb je al op? Ja, dat delen ze hier nog wel eens uit. Hè. Jij bent goed geïnformeerd. Dat uh, klopt, als het echt heel koud is onder nul, dan komen ze hier op de perstribune zelfs langs met een heel klein, lekker glaasje Jekemeister, Maar ik heb uh, het dus nog het niet gezien. Het is altijd warm. Oh, we wachten nog baar, tot uh, december, januari, denk ik. <laughs> goed, tot zo weer, dankjewel. Okay. Luc, we gaan beginnen met Bram Moscovic. De advocaat kreeg eerder deze week van de Raad van Discipline te horen dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen. De Raad komt tot de conclusie dat het niet verantwoord is dat Verweerder we nog langer... als advocaat de praktijk uitoefent. Ja, en het eerst omdat hij volgens de tuchtrechten... het aanzien van de advocatuur heeft geschaad. Moscovici wordt ervan verdacht dat hij stelselmatig grote hoeveelheden... contant geld heeft aangenomen van cliënten zonder dat te melden. En een andere klacht was dat hij belangen van cliënten ernstig heeft verwaarloosd... en dat hij zich aan het wettelijk toezicht heeft onttrokken. En dat is allemaal onzin, zegt Mosko zelf. Er zijn vijf mensen die hebben geklaagd. Ik heb in die 25 jaar, ik denk wel, duizenden mensen bijgestaan... Totdat in de publiciteit is gekomen de kwestie met die verordening... en met de fiscus, hadden die mensen niet geklaagd. Er zit een chronologie in. De publiciteit komt over de verordening. De publiciteit komt over de fiscus. En dan gaat men klagen. En Moscovici heeft natuurlijk ook een natuurlijke vijand, zoals bijna iedereen. Jort Kelder is dat. Die was niet van radio en tv te slaan om zijn mening over Moskou te geven. Er zijn advocaten voor minder uh, gerolieerd. Voor aanzienlijk minder zelfs. Dus... Uh... Hij heeft eigenlijk op alle punten waar je kan falen, heeft hij gefaald. En hij geeft natuurlijk altijd een ander de schuld. Maar volgens mij is er maar één eer verantwoordelijk voor, dat is hij zelf. Kortom, het is één grote puinhoop. Een drama echt op alle vlakken. En voor Moskovic was het echt een verschrikkelijke week. Het ging ook al uit met zijn vriendin. En nu dit ook nog eens een keer. De advocatuur die slaat het natuurlijk slecht op. De mening van ons leek over de rechtspraak is ook nog een beetje bezoedeld. Wat een drama, wat een drama. Wie zou daar iets aan kunnen doen? Wie, oh wie, oh wie? Het is infaam en het is abject. Johan Flemmings. Advocaatje leef je nog, hij, ja, dia, ja. Is je blonde chick er nog, zij, ja, dia. Ja. Je mag geen advocaat meer zijn, je hebt al je krediet verspild. Moskofietje, boef! Ja, Johan Flemmings maakt een liedje over de hele moskou kwestie no, no, no. Advocaatje leef je nog, met tekst als... Advocaatje leef je nog, is je blonde chick er nog. <laughs> Schitterend. Ik vind het wel heel hard. Hoor. Ja, ja, heb je... Al, ja? ja? Heb je medelijden met hem? Nou, medelijden weet ik niet. Het, het is een groot woord, maar ik vind het is wel pittig. Het is zijn pittige, Persoonlijk voor hem. Het is zijn pittige tijden voor Moskowitz. Ja. Ja. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk zo, maar dat heb je natuurlijk wel. Kijk, ik, we kennen natuurlijk niet alle ins en outs van deze zaak. Hè. Dat moet je altijd er altijd even keurig bij zetten. Want, zeggen, want het, het gaat er nogal over veel. Het gaat over veel belastinggeld. Het gaat over allerlei advocatenregels waar hij zich moet houden. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is volgens mij een combinatie van overmoed, hoogmoed van Moscovits. Die denkt van, ik, ik ben zo belangrijk en zo groot... en ik ben zo mm. gerenommeerd en iedereen kent me. Dus ik... Uh, Arrogantie. Wie, wie, wie maakt me wat? En aan de andere kant zie je natuurlijk ook, en dat is natuurlijk het verweer wat hij voert, is gewoon afgunst. Het is juist omdat hij zo groot en zo bekend is, zoveel uh, voorname kan, klanten heeft, zo bekend is... Ja, maar dat is. dat is misschien de kant van, van de media of van de, het publiek. Maar denk je ook dat de, de deken, dat, dat dat ook afgunst is? Nou, het kan en... wel zo spelen. Het is denk ik een optelsom. Dat, dat, als iemand, hè, dat, dat zegt die deken ook, die zegt van ja, kijk, als ik nou nog het idee had dat hij zich zou gaan beteren... ja, dan zou ik misschien nog een... Zou ik hem misschien nog een beetje milder hebben gestraft. Maar hij is eigenlijk harder gestraft dan degene die hem aanklaagde uh, vroeg. Dus daar zit iets van. Er uh, zit iets ook van, van het afstraffen van die, van die hoogmoed bij. En tegelijkertijd. Maar denk is dat dan, ik, dan wel onafhankelijk? Is dat dan wel eerlijk? Is dat dan wel Want je kan vaststellen: van is iemand. Uh, nou ja, zoals dat in de, in de, ook gewoon bij, bij boeven gaat in de rechtszaal... is iemand recidieve gevoelig. Denk je dat hij het weer gaat doen? Nou ja, als hij overal zegt, ja, dat ga ik gewoon zo blijven doen... Ja. Dan, dan kan je zeggen, ja, dan is het belangrijk... dat hij dan maar gewoon uit zijn antwoord gaat opgeheven. Dat is, maar dat is natuurlijk ook wel waar heel veel commentaar op is... van heel veel bekende advocaten ook. Er is een half jaar of een heel jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk schorsing geëist... dan zou hij dus een half, uiteindelijk een half jaar moeten stoppen met zijn praktijk. En hij krijgt een levenslange schorsing, ja. dat is wel. Ik vind En hij wordt niet echt gemotiveerd, dat is raar. Nou ja, als hij zelf aangeeft, terwijl hij niet eens hij... naar die zaak gaat... van ik ga mijn leven niet beter, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar het kan me ook nog iets anders voorstellen. Kijk, zij zullen natuurlijk ook incalculeren, weet ik niet. Ik weet niet of het zo gaat, hoor. Wie, de draad van discipline Ja, die, dat hij dat. Ja, dat hij dus uh, in hoog beroep gaat. En dat ja. hij dan in hoog beroep misschien wel een lichtere Krijg, maar dat dit wel even een. Laten we zeggen, een, een, een schot voor de boeg is van het had nog veel erger met u kunnen aflopen... Ja. En, u, en u moet echt uw leven, rebeet, leven beter. En ik kan me voorstellen dat ze misschien deze bezoeker hebben gebruikt... om tot de hersenpan van moeskelfiets door te dringen. Maar hij zegt, ik bescherm mijn cliënten. Dat is wat hij zegt. Ja, hij zegt, van ik moet, ik moet handelen met mensen die in de misdaad zitten. Hun geld is waarschijnlijk zwart geld. Ik kan dus niet 100% uh, me laten betalen via een, credit, via een creditcard of een pasje. Dat moet met cash geld gaan. Maar dat klopt, dat wordt ook geaccepteerd als... als ja als reden, maar dan moet je dat wel opgeven. En ja, hij is, zegt, maar jij denkt dus dat, dat de straf die hem nu wordt opgelegd... dat dat wellicht nu wat overdreven is, expres... zodat straks in het hoger beroep dat ze het een beetje kunnen terugschroeven. I don't know. En dan zeggen, de, we hebben niet, we hebben, je hebt je leven gebeterd. En nou dat... ja, misschien dat hij in, in, bij, die, bij die volgende zaak uh, misschien wat milder uh, is. I, I don't know. Uh, ik hij weet hij niet heeft zelf of dat ook zoiets gezegd, geloof ik, van de week? Hij over de top. Er, ja, nou, hij zei, het ja. is over de top. He, met andere woorden daarmee zegt hij eigenlijk... Er was wel een straf uh, te accepteren door mij. Ja, hij heeft niks te accepteren. Dat wordt hem gewoon opgelegd. Maar dit is over de top. En ik, misschien zit in dat zinnetje over de top... al een vorm van uh, uh, erkenning... dat hij toch op een aantal punten fout heeft gezeten. Heb je, ik heb het gevoel dat hij een beetje denkt... dat hij boven de wet staat of zo. Ja, dat, dat, gevoel dat is die heb hoogmoed. ik. Ja, dat ja, is ja. ja. ja. En, dat, en, en daardoor heb ik geen medelijden met zo'n iemand als je denkt dat je boven de wet staat omdat je een of de topadvocaten bent of zo vaak met je gezicht op tv dat je denkt dat je met dit soort dingen zeg maar uh, ah. erdoor kunt dat, uh, maar ja, zelf, dat is zelf, zelf zegt hij natuurlijk uh, uh, de media hebben mij kapot gemaakt Ze hebben mij, uh, mij ja, kapot geschreven hoe, hoe zie jij dat? Um, ja en nee Kijk, als ik kijk bijvoorbeeld naar Badr -Hari, hè, ik bedoel dat is ook wel nieuws van de week daar gaan we het uh, zo meteen ook nog over yeah. hebben Um, dat is ook wel een argument, maar het is niet het enige argument. Ik bedoel, het is natuurlijk wel uh, sensatie, het is uh, entertainment, het is interessant. En dat zie je ook bij Badr -Hari gebeuren. Dus ik vind die twee wel ergens op elkaar lijken als het gaat om media-aandacht. Uh, hij ik gebruikt niet, de media natuurlijk ook. En je kunt dat de media account. gebruiken om, bedoel... om dingen recht te trekken, absoluut. Precies, liever... hij heeft ook heel veel voordeel van. Kijk, een van de punten is uh, dat hij natuurlijk een bekende advocaat is. Hij speelt daar ook mee, hij zit ook bij RTL Boulevard, dat vind ik maar hij allemaal... zit bij Boulevard, terwijl hij eigenlijk ergens zichzelf voor te verdedigen. Maar dat, dat, ma ook. Maar dat mag allemaal. Ik vind dat, dat, dat vind ik uitstekend als je daarvoor kiest. En hij kan het ook vrij simpel uitleggen. En zo, dus wat dat betreft is die zeker ook een toegevoegde waarde. Dat vind ik, daar heb ik allemaal geen moreel oordeel over. Alleen dan is het natuurlijk aan de andere kant ook zo. Dat dus extra ogen op je gericht zijn. Ook wel eens ogen puur vanuit afgunst. En dan is als je dus een paar technische fouten maakt. Dan, dan wordt dat je harder extra aangerekend. Want dan zullen ze dat aangrijpen om je te pakken. Dus aan de ene kant heeft hij misschien wel gelijk... dat er naar hem extra wordt gekeken. Omdat hij zo'n belangrijke, bekende Nederlander is. Maar daar heeft hij ook zelf voor gekozen. En dan ja, moet je dus hoort extra zorgvuldig zijn. En jo, het hoort is dat ook is het niet bij? ook typisch Nederlands? Om dan een beetje... stiekem een beetje te zitten gniffelen van... en dan met, die, met, met zijn vriendin even hier in elk blad en allemaal glamour-reportages. Ik weet niet of het Nederlands is. En dat plus, het, plus een grote bek en een meest verdienende advocaat. Ongeveer, dat weet ik mm. natuurlijk niet precies. En dan lekker, we zien hem ook wel heel graag vallen. Ik denk dat het mens eigen is als er zoiets gebeurt... met iemand die zo prominent aanwezig is. Wij mensen houden van gluren. Daarom zijn al die reality-series allemaal heel erg populair. Als dit soort dingen gebeuren, dan vindt vind de mens dat interessant om te zien. Er gebeurt iets heel wezenlijks ergs met iemand. En als je daar getuige van kunt zijn, middels live tv of middels dit soort rechtszaken... Ja, dan kijk je daar ja, gewoon ja, graag naar... omdat hij zo glamour was met z'n dure horloges en z'n dure pakken. Dat is bijna Amerikaans achtig mm -hmm. en Ik denk meen, dat we dat meen. allebei leuk vinden, toch? Het, het hele glamour nakijken naar, naar, naar de mooie foto's in de bladen. Maar, en als hij dan valt, dat is dan ook weer interessant. Dat, ja, ja dat is, aan beide kanten is het dan leuk om te zien. Ofzo. Hoe gaat het met hem aflopen? Ik denk, mijn voorspelling is dat hij inderdaad in tweede Hij komt natuurlijk met een boek, hè? nu, heeft hij al gezegd. Maar dat komt pas volgend jaar, geloof ik, uit. Hij krijgt gewoon een eigen talkshow. Hij krijgt gewoon een eigen talkshow, hij schijnt niet zo goed te zijn in een talkshow. Of nog nogal iets met tv. Maar hij blijft in ieder geval RTL Boulevard. doen. Overigens, als hij voor het leven wordt geschorst... dan kan hij nog altijd een advocatenkantoor hebben. Kan hij mensen, kan hij dat nog steeds monster noemen. Kan hij alleen niet in de rechtszaal staan. Dus het is niet helemaal over met hem. Maar mijn vermoeden is, maar dat is puur vermoeden... want Ergens op gebaseerd dat hij in tweede instantie een lichtere straf zal krijgen. Maar ik denk wel dat hij heel goed moet nadenken... over of hij niet op een aantal punten een, een wezenlijke draai in zijn gedragingen moet maken. En dat hij dat ook wil... Uitdragen. Want als hij dat niet doet, dan vraagt hij bijna erom dat hij in tweede instantie gewoon dezelfde straf gaat krijgen. Gewoon ja, zelfreinigend vermogen voor is. Droomen. Ja, maar dat ja. gaat hij nu toch ook wel, want hij kan gewoon niet op dezelfde voeten verder, denk je. Nou ja, ja blijkbaar maar wel. Ja, ik ja. weet het niet. Ik bedoel, hij, is, hij is heel vaak gewaarschuwd. Ja. Althans, dat wordt ja. door het OM gezegd. Hij heeft al wat te, tevoren geloof ik ook twee berispingen gehad. Dus ja, ja, we zullen het zien. Maar ik denk, ik, ik, mijn vermoeden, mijn gut feeling is dat het iets in beter met hem zal aflopen. Ja, ja nou, zo veel slechter dan nu kan ook weer niet, dat dan ook. Zometeen na dan hebben we het over, je zei het al, over Badr Hari. Die stond natuurlijk vandaag in de rechtszaal. En uiteraard alle reacties op het hele gebeuren rond de VVD, de zorgpremie. We nemen even een kijkje. Uh, eigenlijk in de fractie, hoe is het nu met de VVD? En hoe uh, woedend zijn ze daar op elkaar? Dat allemaal, is het nieuws van 9 uur, maar net wel. Iedere vrijdag een mooie break. Een punt achter de week. Het is bevolkt, dus de maan helpt ook niet in het donker Vroge gaat mee op een geheime missie in het bos Die mannen daar hebben gereedschap bij zich, maar ze zeggen niks uh, Want ze zijn incognito, toch? Ja, hij knikt met zijn hoofd En terwijl ze hun gereedschap klaarmaken Kan jij nog even, voordat het te lawaaiig wordt, vertellen wat we nog meer gaan uitzenden een bijzonder verhaal over de Nieuwkoopse plassen. Flip, de zeeschilpad, vleermuizen en windmolens, tuinreservaten. En een heel bijzondere columnist, namelijk... Staat daar, daar komt de auto aan. Radio 1. Zondagochtend van 8 tot 10. Sst, vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten.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 Nu 2990 bij Libris en op libris.nl. Dit is Radio 1.